De burgemeester van Vlaardingen laat onderzoeken... hoe de groep migranten onopgemerkt door de controle heen kon komen. Om de drugshandel in de Rotterdamse haven beter aan te kunnen pakken... wil burgemeester Abu Taleb de privacyregels voor criminelen aanpassen. In een brief aan minister Grappenhuis schrijft hij... dat de opsporingsmogelijkheden verruimd moeten worden. Als voorbeeld noemt hij de slaapkabines van chauffeurs... waar agenten niet zomaar mogen kijken... maar waar bijvoorbeeld wel drugs verstopt kunnen worden. Ook mogen burgemeesters het elkaar niet laten weten als iemand die voor moord is veroordeeld na de celstraf vrijkomt en wil verhuizen naar een andere plaats. In Berlijn is de zoon van de Duitse oud-president Richard von Weizsäcker doodgestoken. De 59-jarige zoon was arts en hield een lezing in een privékliniek. Hij werd aangevallen door iemand uit het publiek, volgens de Berliner Zeitung een man van 40. Tijdens een schermutseling die aan de steekpartij vooraf ging... raakte een agent zwaar gewond. De dader is gearresteerd. Over het motief is nog niets bekend. En de Portugees José Mourinho wordt de nieuwe trainer van Tottenham Hotspur. De Engelse club ontsloeg gisteren Mauricio Pochettino... vanwege teleurstellende resultaten in de competitie. De Champions League-finalist van vorig seizoen staat 14e in de Premier League... De Argentijn zat ruim 200 duels op de bank als trainer van Tottenham. Dat is een clubrecord. En dan het weer. Op veel plaatsen kan het glad zijn. In het noorden is het ook mistig. Op andere plaatsen breekt later vandaag de zon af en toe door. Het wordt 4 tot 6 graden. Vannacht kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen is het droog met soms een zonnetje. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook roept op, op zaterdag.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 See ya! Oh, come on. Escucha como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde No pregunta cuando solo dónde y Te dejas llevar de lo prohibido Eres adicta Una adicción que sabes controlar y Te deja llevar lo más caliente que tiene demuestra para que lo dan mordiendo mis labios veras que nadie más está en mi camino nada tiene por qué importar déjalo atrás estás conmigo mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino nada tiene por qué importar déjalo atrás estás conmigo say my name say my name if you love me let me Zon voor Ja, het is twee over half elf en dit is nog steeds ZFM en Zandvoort. En uh, u luistert naar het lekkere hits en muziek hier op uw Zandvoortse Eter. Vandaag uh, heeft u natuurlijk een volle programmering hier op de Zandvoortse Radio. En uh, zometeen om 12 uur in ieder geval Zandvoort luncht. En daarna nog vele andere gezellige programma's. U gaat lekker luisteren naar het volgende plaatje hier op de Zandvoortse Eter. C heaven, C hell. En dat is van Miss Montreal, de Utopia. Titel Ja, dit is het ritme van Zandvoort. ZFM en Zandvoort, wilt u nou ook uh, op het hoogte blijven van het laatste nieuws? Download dan ook onze ZFM-app, die bij de appstores in Nederland uh, te, ja, te downloaden is. Niet te koop, maar te downloaden. Dus uh, via onze app blijft u natuurlijk op de hoogte of onze TextTV-pagina op kanaal 40. In ieder geval, dit is nog steeds ZFM Zandvoort, het ritme van Zandvoort... en het geluid van Zandvoort. U gaat luisteren naar Blondie. En zometeen hoort u ook nog de poppies. ja.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 Zout de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 Hier op ZFM Zandvoort. Het Legacy show van uw regio. En uh, vindt u het nou ook leuk om kaartjes te winnen? Dat kan bij ZFM komende weken geven wij kaartjes weg... voor het uh, Castle Christmas Fair op landgoed Hoenderdaal. Die van 28 november tot en met 1 december plaatsvindt. En wilt u nou vandaag kaartjes winnen tijdens uh, Hans... Uh, Programma bij Zandvoort Luncht zijn die kaartjes voor de eerste beller. Maar nu, op dit moment, ga ik extra kaartjes weggeven. Dus wilt u bellen naar 023-573-0393? Nogmaals, 023-573-0393. En belt u naar onze studio nu? Dan geven wij die extra kaartjes aan u weg. Dus vindt u dat nou leuk, dan uh, kan u daar naartoe bellen... en dan heeft u gewoon die kaartjes gewonnen... voor de Castle Christmas Fair op landgoed Hoenderdaal. Dat is een heel leuk evenement met uh, allemaal leuke kerstkraampjes en uh, heel veel andere leuke muziekale activiteiten... maar ook workshops en dergelijke. En wilt u nou daar meer informatie over hebben? Want u wilt misschien wel met uw hele gezin erheen. Dat kan ook. Castle Christmas Fair. Of nee, Fair.nl. Als u daar naar die website toe gaat, vindt u daar meer informatie over. Dus bel 023 573 0393 voor die kaartjes. Als u ze wil winnen, dan uh, bent u van harte welkom om uh, ja, te gaan bellen. We gaan luisteren naar It's My Life hier op ZFM Gezondwoord.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 Met is En u hoorde natuurlijk uh, Why Tell Me Why van uh, Anita Meijer hier op uh, ZFM uh, Zandvoort. En uh, wilt u nou ook vrijwilliger worden bij de radio? Dat kan hè. Ga dan even naar www.zfmzandvoort.nl en daar vindt u alle mogelijkheden die wij u kunnen bieden... om vrijwilliger te worden bij deze gezellige omroep. Van technici tot aan presentatoren. Het uh, maakt niet uit. En allemaal op naar de Formule 1 natuurlijk. Want wij gaan het laatste nieuws brengen natuurlijk vanuit Zandvoort. Hier op de Zandvoortse Eter. Wij gaan uit. Naar het volgende plaatsen. Yes sir, I can boogie van Bakara hier op ZFM Zandvoort. Thank like you.